Vijf uur, het NOS-journaal. Hallo de Wit. Goedemiddag, Julian Assange spreekt over Nederlandse Wikileaks. Partijraad GroenLinks ziet niets in Nieuwe Missie Afghanistan... en onrust in Tunesië houdt aan. Dan het weer in het noorden wat regen, elders alleen bewolkt. Vannacht droog en minimaal rond 7 graden. Morgenochtend overwegend bewolkt en kans op wat motregen. In de middag ook periode met zon. Het wordt dan tussen de 9 en 11 graden. Maandag nog bewolkt en regenachtig, vanaf dinsdag droog, maar wel kouder. De NOS heeft een exclusief gesprek gehad met Wikileaks-oprichter Julian Assange. Deze week werd alle correspondentie tussen de Amerikaanse ambassade in Den Haag en Washington via Wikileaks bekend. Correspondent Arjan van der Horst, jij hebt Assange opgezocht in Norfolk, waar hij onder huisarrest staat. Waar ging dat gesprek over? Ja, het ging over uh, verschillende aspecten, maar natuurlijk een groot deel ging over de Nederlandse amtsberichten die, uh, die sinds gisteren naar buiten zijn gekomen. Ja, een groot deel van die amtsberichten gaat natuurlijk over de militaire missie in Afghanistan en de manier waarop de Amerikanen probeerden Nederlandse politici te overtuigen om die missie uh, te verlengen. Nou, het is wel interessant wat hij erover zei, want die, missie, die verlenging van die missie is natuurlijk nooit gekomen. Maar we hebben natuurlijk eerder deze maand gezien dat de Nederlandse regering wil dat er een nieuwe missie komt naar Afghanistan, een politiemissie in Kunduz. En daarvan zegt Assange, ja, het is dan ook geen toeval dat we nu met deze Amstberichten naar buiten komen. Want in feite zegt hij, we willen dat debat over deze Nederlandse politiemissie beïnvloeden, want iedereen in Nederland moet alle feiten weten. We hebben veel werk te doen. So we have to prioritize which country we're going to try and help uh, get out um, this material for first. In this particular case, uh, for the Netherlands, well there's this very important vote um, in parliament. Uh, so we listen to what Dutch journalists said and try to get this out uh, to the Netherlands before that vote. Assange werkte bij WikiLeaks samen met de Nederlander Rob Gronighem. Hebben jullie het nog over hem gehad? Ja, daar is hij uitgebreid op uh, ingegaan. Hij noemt een, uh, hem een modelburger. Hè. Rob Gromkrijp was een, een voormalige Wikileaks-medewerker... die een hele belangrijke uh, rol heeft gespeeld in een andere grote scoop van Wikileaks. Namelijk het moment dat uh, Wikileaks naar buiten kwam... met beelden van een Amerikaanse legerhelikopter in Irak. En daar zagen we hoe ze, uh, mensen werden neergeschoten... waaronder een aantal cameramensen van het persbureau Reuters. Nou, daarin speelde Rob Gromkrijp een hele belangrijke rol in... Hij, is geen, uh, hij werkt niet meer voor Wikileaks. Maar uh, zo weten we sinds vorige maand, de Amerikaanse regering die wil wel alle Twittergegevens van deze Nederlander hebben. En uh, ja, Julian Assange zegt dan ook, uh, hij vindt dan ook, dat de Nederlandse regering, het Nederlandse parlement, mensen zoals Rob Gromkruim moet beschermen. Hij is een model, uh, Dutch citizen. En if je cannot stand up for someone like Ron Hongri. Uh, Can the Dutch parliament stand up for any person in Holland? Arjen, we hebben nu al heel wat gehoord van deze Wikileaks-documenten. Hebben we de grootste onthullingen nou wel gehad? Dat zou je bijna denken, hè? want we hebben natuurlijk alle berichten gezien... via de vijf grote internationale media, waaronder bijvoorbeeld The Guardian... waarin veel bericht is de afgelopen maanden. Het is wat rustiger geworden, maar Assange zegt eigenlijk... nu begint de interessante fase, want nu gaan we praten met media uit kleinere landen... zoals bijvoorbeeld dus de NOS... En hij zegt daarvan, ja, die berichten, die ams -berichten zijn in veel opzichten interessanter... omdat diplomaten over die landen ja, veel minder voorzichtig zijn in hun taalgebruik. Dus ook wat onthullender zijn. En we zien uh, daarin uh, ja, heel wat opvallende uitspraken van Amerikaanse diplomaten uh, uh, over uh, die kleine landen. To my view, the greatest value in this material is to the smaller regions. Because it is in the smaller regions we see um, more disclosures. We zien less cautious language used by in their correspondence. Arjan van der Horst. Dankjewel. De partijraad van GroenLinks voelt niets voor een nieuwe missie naar Afghanistan. Op een vergadering in Utrecht stemde vanmiddag het overgrote deel van de aanwezigen tegen. En daardoor wordt de ruimte van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks om anders te beslissen, een stuk kleiner. Voor de nieuwe fractievoorzitter de Sap kwam de uitslag niet helemaal onverwacht. Het is niet verrassend, want we kenden natuurlijk al de peilingen... waarin uit blijkt dat uh, nou ja, zo'n drie kwart van uh, onze achterban grote moeite heeft. En waaruit overigens ook blijkt dat de hele Nederlandse bevolking... grote moeite heeft met deze missie. Natuurlijk gaan we dat zwaar meewegen, maar dat tegenover staat natuurlijk... dat we ook gewoon ambities hebben voor de toekomst van Afghanistan. En dat we gewoon een zorgvuldige wijze een bijdrage willen kunnen leveren of dat kan en of het kabinet dat met dit voorstel doet daar hebben we gewoon echt nog niet genoeg informatie over om het oordeel op te maken. Uiteindelijk moet de fractie beslissen hoe zwaar weegt dit mee. Want u lijkt heel weinig ruimte te hebben om nog ja te kunnen zeggen. Nee, het oordeel is altijd aan de fractie zelf. En wij hebben zelf ook een hoop kritische vragen... die ik hier vandaag ook bevestigd heb gezien. Um, maar mocht het zo zijn dat het kabinet daar een goed antwoord op heeft... en mocht het zo zijn dat in de hoorzitting we ook informatie krijgen... wat ons ervan overtuigt dat we echt op de manier die wij beoogden... in ons verkiezingsprogramma, in onze motie... die bijdrage kunnen leveren in Afghanistan... Ja, dan zullen wij niet terugschrikken om verantwoordelijkheid te nemen. En ja? Te ja, maar een ja zal natuurlijk gewoon echt met hele zwaarwegende argumenten uh, moeten kunnen. Dat realiseer ik me goed. Maar ik zeg niet, dit betekent automatisch dat GroenLinks nu nee zegt. Nee, de fractie staat voor een goede zorgvuldige afweging. De fractie heeft zelf het initiatief genomen voor de hoorzitting. Die informatie gaan we allemaal verzamelen. En mocht die hoorzitting en het debat van het kabinet onze veelheid aan kritische vragen op een bevredigende manier kunnen beantwoorden... Ja, dan zullen wij uh, tot een standpunt komen. En dan zullen we ook onder voorwaarden tegen onderdelen van de missie... wellicht tot een ja kunnen komen. Dus het ligt wat mij betreft nog steeds open. Wij blijven de koers volgen die we willen volgen. Zorgvuldig, onderbouwd, hoorzitting, debat, dan het oordeel. En dan verantwoording aan de partij afleggen. Jolande Sap van GroenLinks tegen verslaggever Hans Anderinga. De vraag is nu, hoe kijkt het kabinet aan... tegen het negatieve advies van de partijraad van GroenLinks... Volgens vicepremier Verhagen van het CDA gaat het kabinet open het debat aan met alle partijen. Dus ook met GroenLinks. Politiek redacteur Margreet Boer. Het kabinet Rutte staat nog een zware klus te wachten als het gaat om het verwerven van een meerderheid voor een nieuwe politiemissie in Afghanistan. Zeker nu dus een meerderheid van de partijraad van GroenLinks negatief adviseert. En wat betekent dit nu voor het kabinet Rutte? Vicepremier Maxime Verhagen. Daar ga, ik, daar ga ik niet op in, omdat het debat over Afghanistan gevoerd zal worden op basis van besluitvorming van het kabinet. Premier Rutte heeft gezegd we gaan proberen om een meerderheid in de, in de Kamer te verwerven... op basis van, uh, van de discussie met uh, minister Roosentaal en minister Hille van uh, Buitenlandse Zaken en, uh, en Defensie... zal dus uh, vanuit iedere politieke partij uh, een inbreng geleverd worden. En ik ga er dus nu niet in op argumenten van GroenLinks. Heeft u is... het gevoel dan dat het moeilijker wordt hierdoor? Ik, ik, ik, nogmaals, uh, dan moet u, die vraag moet u stellen aan, aan minister Roosentaal... Uh, als eerst verantwoordelijke voor, uh, voor besluitvorming in dit, uh, in dit debat. Volgens Geert Wilders van de PVV is het de grootste politieke blunder van het kabinet om zes weken voor de statenverkiezingen met dit besluit over Afghanistan naar buiten te komen. Het is volgens Wilders een cadeautje voor Job Cohen van de Partij van de Arbeid. Maar Maxime Verhagen is het daar niet mee eens. Ik denk dat uh, besluitvorming ook in, uh, in internationaal verband, dat hij echt niet uh, wacht op, uh, op de statenverkiezingen. Dat is één. Twee, zijn er duidelijk verschillende opvattingen over uh, hoe ook aangekeken uh, Europese samenwerking, over hoe je met mensen om elkaar omgaat, in, uh, ook in Nederland. Dus de verschillende opvattingen van die politieke partijen, ja, uh, dat die er zijn, dat mogen duidelijk zijn. Wij als CDA zijn een partij die duidelijk ook niet alleen naar zichzelf kijkt. Maar ook die bredere verantwoordelijkheden voor ogen heeft. Maar goed, ook binnen het CDA is het niet eenduidig om zomaar zo'n politiemissie in Afghanistan te doen. Dus is het dan wel handig? Is het eigenlijk een hele domme zet nee, van nee, het kabinet. Ik, ik, nee, ik ga, ik ga helemaal niet, niet in op, op de inhoud van het, van het debat over, over Afghanistan. Om de doordachte reden dat daar nog discussie over gevoerd wordt. Het ging over de timing, he. is het wel handig? En daarvan heeft, denk ik, ook de CDA-fractievoorzitter heel terecht gezegd. Ja, besluitvorming in internationaal verband. die wacht niet op, op, op statenverkiezingen. En ik moet zeggen. Dat, het, dat je ook als politieke partij... dat je natuurlijk niet uh, de kiezer voor de gek moet houden. Dus niet op een slinkse wijze uh, iets over de verkiezingen heen tillen... om iets te doen wat de kiezer eigenlijk helemaal niet wil. Zei vicepremier Maxime Verhagen... over de eventuele politiemissie in Afghanistan. En hij zei dat op een partijbijeenkomst... die het zijn vormt voor de statenverkiezingen van maart. Dit is het NOS Journaal Het Anno duiven de Wit. De Tunesische premier Ghanouchi gaat een regering van nationale eenheid formeren. Hij heeft daartoe de opdracht gekregen van parlementsvoorzitter Mebaza, die vanmiddag is geïnstalleerd als interim-president. Premier Ghanouchi had al positief gereageerd op voorstellen van de oppositie... om een coalitie te vormen. De maatregelen moeten de crisis in Tunesië bezweren. Correspondent Nicole Vever in de hoofdstad Tunis. Nicole, om één uur spraken we elkaar al. Uh, toen was het nog relatief rustig op straat. Wij krijgen nu berichten dat dat is omgeslagen. Wat krijg jij ervan mee? Nou, wij zitten in een uh, volkswijk. De Kram heet het hier. En uh, nou, daar is het uh, behoorlijk onrustig. Aanhangers van de president, mogelijk leden van de presidentiële garde. Die rijden rond in groepjes in auto's. En die schieten, uh, nou ja, eigenlijk uh, in het rond. Op zo'n 100 meter afstand uh, van hier is een uh, vrouw neergeschoten. En zij is uh, overleden. Nou, inmiddels uh, het leger probeert deze groepen uh, aan te houden. Dus uh, waar wij vanmorgen gefilmd hebben, daar is uh, één auto door met kogels. En er uh, zijn een aantal van die uh, van die. ...zijn uh, neergeschoten, maar het is hier ontzettend onrustig. En je ziet dat wat uh, de bewoners doen van deze wijk... ...die hebben nu een soort groepen gevormd... ...die zijn gewapend met stokken en metalen stangen en messen... ...en alles wat ze kunnen vinden om hun huizen en hun families uh, te bewaken. Dus ja, het is een erg onrustige situatie. Nou, er is president Ben Ali uh, gisteren het land uitgegaan... Uh, ...er komen binnen twee maanden verkiezingen... ...je zou zeggen, uh, daarmee is voor een groot deel tegemoet gekomen... ...aan de eisen van de bevolking, maar dat lijkt dus niet te hebben geholpen. Om de rust te herstellen, nou, althans. Nou ja, de president, die heeft. Het is, het is nu een soort, soort van machtsvacuum. Hè? Er is nog geen uh, nieuw bewind. En wat doet de politie? Wat doet het leger? Nou, het leger probeert... Uh, de, ...de rust herstellen. Maar ja, het is nu een, een soort van leidingloos land op dit moment... ...en daar maken mensen gebruik van. En juist die aanhangers... kijk, ...het regime had zichzelf niet zo lang in stand gehouden... ...als er ook niet mensen uh, bij werkten en daarmee sympathiseerden. Dus die groepen die gaan nu de straat op... ...en dat zorgt nu voor de grote onrust. En uh, ja, in, in, uh, in het centrum van de stad wordt nu gesproken over de positieve plannen... ...maar hier in de buitenwijken zitten mensen gewoon nog midden in de chaos. Om één uur zei je nog dat je met een handcameraatje wel de straat op kon. Uh, kan dat nu nog? Nou, dat hebben we gedaan. Maar wij zijn inmiddels, zitten we zitten inmiddels nu uh, bij mensen in een huis in diezelfde wijk. Nou, ook omdat zo meteen de, de avondklok ingaat. Uh, maar het is nu echt te, te gevaarlijk om, uh, om op straat uh, rond te lopen. En ik vrees dat wij hier uh, nou ja, vannacht in ieder geval in deze wijk stranden. En dan maar morgen kijken hoe de situatie is. Of we dan weer naar het uh, centrum van de stad kunnen komen. We zullen zien. Nicole Fever ja. in Tunis sterkte ermee. In Tunesië is het niet alleen onrustig al in de hoofdstad. Tunis, in de Tunesische badplaats Monastier... zouden bij een brand 42 gevangenen om het leven zijn gekomen. Sommige slachtoffers zijn omgekomen in de brand zelf... maar er vielen waarschijnlijk ook doden... doordat het gevangenispersoneel schoot op vluchtende mensen. Wat de oorzaak van de brand is, is niet duidelijk. Het dioxineschandaal in Duitsland breidt zich opnieuw uit. In Neder-Saxe is een veevoerbedrijf gesloten... omdat in het voer de kankerverwekkende stof dioxine zou zitten. Dat wordt nu nader onderzocht. En in verband met de vondst wordt de productie op 934 boerderijen stilgelegd. De afgelopen weken werden al duizenden Duitse boerderijen tijdelijk gesloten... vanwege dioxine in veevoer. En een groot aantal daarvan was alweer vrijgegeven. Niet alleen pluimveehouders, maar ook varkenshouders werden getroffen. En Duitsers kopen nu veel minder kip, eieren en varkensvlees. Minister Eikner van Landbouw eist inmiddels dat alle verantwoordelijke politici in neder opstappen. Het Duitse dioxineschandaal kwam vorige maand aan het licht. Toen bleek dat een Duits veevoederbedrijf giftig vet had vermengd met veevoer. In Zwijndrecht was de brandweer de hele nacht drukdoende met het blussen van een brand in een treinwagen met ethanol. Er zijn geen gewonden gevallen en ook zijn er geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Het was, na de grote brand in Moerdijk, de tweede chemische brand in de regio in tien dagen. De oorzaak van de brand van vannacht is nog niet duidelijk. Burgemeester Scholten van de gemeente Zwijndrecht. Het zou kunnen zijn gebeurd door het, uh, het rangeren, maar het is allemaal maar speculatief. Er vindt een onderzoek plaats, ook door het openbaar ministerie. Die kijken, is er verwijtbaar gedrag geweest? Uh, hoe zit het met de vergunningverlening? En onderzoek zou moeten uitwijzen wat hier de oorzaak van is. Maar zo'n wagon kan toch niet zomaar kapot gaan bij het rangeren? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. En uh, ja, daar zijn nu wel mensen bij betrokken. En mensen kunnen ook fouten maken. Je zou toch zeggen, zo'n wagon is gebouwd op ja, stevigheid. mag niet zomaar kapot kunnen gaan. Nee, en ik ben ook blij dat het bij één wagon gebleven is. En dat uh, de andere wagons in het hele treinstel... Hè, dat waren er ongeveer twintig, uh, dat die het echt gehouden hebben. Dat ondanks de hitte uh, naast... Uh, de brand, die ons niet uh, de lucht in zijn gegaan. Dat was uw ergste nachtmerrie? Dat was het ergste scenario dat we zouden kunnen bedenken, ja. Verslaggever Hendrik Willem Hofs in gesprek met de burgemeester van Zwijndrecht. Dan de export van Nederlandse muziek is voor het vijfde jaar op rij toegenomen. Brancheorganisatie Buma Stemra haalde bijna 65 miljoen euro binnen aan auteursrechten. De meeste muziek wordt verkocht in Duitsland, België en Groot-Brittannië. Bijna de helft van de omzet komt voor rekening van dance-muziek... van dj's als Armin van Buren en Tiesto. Ook violist en orkestleider André Rieu is nog steeds een belangrijk exportproduct. Hij draaide een omzet van bijna 72 miljoen euro. De meest gebruikte Nederlandse song in het buitenland is nog steeds Venus... de hit uit de jaren 70 van Shocking Blue. Dat nummer is nog steeds populair in onder meer Japan en Amerika... en ook wordt het gebruikt in reclamespotjes. Sport. Op het Europees kampioenschap shorttrack in Heerenveen... werd vandaag de 500 meter verreden. Verslaggever Sebastian Timmerman was erbij. Daar stond uh, één Nederlander in de finale, Shinky Knecht. Maar een medaille zat er, in tegenstelling tot gisteren, dit keer niet in. Hij had een goede uitgangspositie, startte namelijk uh, helemaal aan de binnenkant... op startplaats nummer 1. Liet zich in de eerste bocht al een beetje wegzetten... en uh, verloor uiteindelijk ook nog de derde plaats. Zodoende wordt hij dus vierde, geen medaille voor Shinky Knecht. Op de 500 meter, die wordt gewonnen door de Fransman Thibault Fauconnet. En die had gisteren ook al de 15. 1000 meter gewonnen. En dat betekent dat Fauconnet op koers ligt voor wat betreft de Europese titel. Morgen de 1000 meter en dan de grote finale over 3 kilometer. Knecht staat na twee afstanden tweede in het klassement... ...maar wel op ruime achterstand van die Thibaut Fauconnet. De andere prestaties vielen een beetje tegen wat betreft de Nederlanders... ...in dat individuele toernooi. Want Anita van Doren, Jorien Temmors, Niels Kerstel en Freek van der Wart ...kwamen dus allemaal niet tot een finale plaats. Net wel de vrouwen gezien bij de aflossingswedstrijd... De Vier van de Olympische Spelen, Anita van Doren, Sanne van Kerkhoff... Jara van Kerkhoff en Jorien Tamors, wonnen overtuigend hun halve finale. En zij staan dus morgen in de finale van die aflossing. Sebastian Timmerman vanuit Tialf. Er is verkeersinformatie bij de ANWB zit Edwin Gerritsen. Er staat één file op de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom... tussen Afrit-Ierzikken en Rilland, drie kilometer. En dat komt door wegwerkzaamheden. Dan de hoofdpunt uit het nieuws van dit moment. Julian Assange spreekt over de Nederlandse Wikileaks. De oprichter van de klokkenluidersite vindt dat Nederlanders moeten beschikken... over deze informatie, zeker nu er een besluit moet worden genomen... over een nieuwe Afghanistan-missie. De partijraad van GroenLinks stemde vanmiddag tegen zo'n missie. En de onrust in Tunesië houdt aan. GELUIDEN. Radio a Anyway langs de lijn. Goedemiddag. Het is 17 minuten over 5. We gaan door met het Sportforum met als gasten Bart Voskamp, oud-wielrenner, Maarten Wijfels, algemene Dagblad en Tom Boot, onze vaste gast. Uh, we hebben toch nog even de vraag ten aanzien van het wielrennen. Daar zouden we over ophouden, maar uh, we krijgen een vraag binnen van uh, Christophe Buter op uh, Sportforum met die Bart, u, wil ik even aan jou voorleggen. Uh, Nederlandse wielerploeg volgens het model van TI Rally. Is dit anno 2011 ook mogelijk? Ook al zitten we in een andere tijd. Ja, ik denk het wel. Ik moet natuurlijk kunnen we het niet helemaal vergelijken... omdat het aanbod van Nederlandse wielrenners... die toppers waren natuurlijk uh, toen veel, veel meer aanwezig waren. Dus ga je een Nederlandse ploeg maken... ja dan moet je het gaan verdelen momenteel... als er nog een ploeg bij komt tussen drie grote ploegen. Dus het aanbod wordt kleiner. Maar over het model denk ik dat het zeker kan. Dan zou ik wel graag, we hebben het hier net over gehad... toch een beetje meer bravoure erin willen hebben. En iets meer uh, karakterpit en, uh, en, en, en vechtersmentaliteit. Dat, dat mis ik soms wel eens. En dat was bij rally natuurlijk wel. Dat waren wel kopstukken. Dat als die iets zeiden, dan, uh, dat, dan was het ook raak. En dan gebeurde dat ook. Ja, ik vroeg me af, wat is eigenlijk het model TI Rally dan? Hoe omschrijf je dat kort? Uh, ja, Model TI Rally uh, wordt nu een beetje omschreven... denk ik als van... Uh, uh, uh, uh, maakt niet uit wie de wint. Als er maar een van de ploeg wint... Dat is natuurlijk niet veranderd, want of het nou Rabobank of, of Kanselijst... gaat natuurlijk altijd om dat er van de ploeg wint. Maar toen was het denk ik wel zo dat je gewoon in de breedte... een hele sterke ploeg had, die renners die wat meer uitstraling hadden... en ook naar de, de rest van het peloton een keer een vuist konden maken... en waar mensen respect voor hadden. En ik denk dat, je dat, dat we dat wel een beetje missen. Mm. Het wijngevoel. Uh, zo wordt het ook omschreven. Hè? Het was in die tijd was het, uh, die ploeg was van ons. Dat was onze ploeg. Die rally was onze ploeg. Ja. Het Nederlandse volk. En dat hebben we wat minder? Ja, nou goed, zo ben ik ook aan het fietsen geraakt. Eigenlijk door, door, door Peter Post met zijn rallyploeg. Dat was echt een ploeg waar je tegenop keek. En waar je graag deel van uitmaakte. En dan deed ik op mijn manier ook wedstrijdjes met de jongens uit het dorp. Om dat na te bootsen. Daar keken ja. we tegenop. En dat mis je. Dat wij-gevoel is niet meer. Het is natuurlijk, we hebben een hele grote ploeg waar... naar mijn mening heel veel buitenlanders zitten. Waar ik als Nederlander dan wat minder mee heb... Ik zou graag willen dat er echt een Nederlandse ploeg kwam. Met echt allemaal toppers. die gewoon de rest van het peloton te kijk gaat zetten. zoals toen. Ja. Kijk. Nou ja, Rabo heeft tegenwoordig. een hoop Nederlandse renners. Dus het kan misschien dit jaar gebeuren. En ook goede renners. Want dat was ook een voorwaarde. om, laten we zeggen. dat model te doen. En jij zegt nu over team. Maar iedereen individueel wilde winnen. Winnen ja. stond met hoofdletters in hun hoofd gegriefd. En dat mis ik nu tegenwoordig wel eens bij... Ja, het ja, moet uh, toch de mentaliteitsomslag zijn, ja. denk ik. Van je moet, als sporter moet je ten eerste zelf willen winnen. En als je zelf niet kan winnen, dan moet je ploegmaat winnen. En dan maar hopen dat de uh, vakantie en Rabobank uh, elkaar het licht in de ogen gunnen. Ja, ja, ja maar, maar dus ben ze ben mogen de... elkaar ook wel naar een hoger plan brengen. Het is, je moet niet tegen elkaar rijden, maar het ja. is wel zo als bijvoorbeeld de uh, vakantie en Rabelbank Rabobank zoiets heeft. Even hey, wacht, zeven. Wij zijn de grootste Nederlands ploeg. Wij willen ook winnen. En elkaar naar een hoger plan trekt. Ja. Dat kan ook nog. Goed, we gaan het wielrennen uh, afsluiten. We gaan het hebben over uh, de technische hulpmiddelen. Alweer, het is uh, vaak te sprake gekomen hier aan tafel. Viva Baas Blatter heeft zich voor het eerst uitgesproken over het, uh, het gebruik van uh, technische hulpmiddelen. Uh, de discussie over camera's op de doellijn bereikte een hoogtepunt tijdens uh, het afgelopen WK. We weten het allemaal nog in, uh, in Zuid-Afrika. Engeland-Duitsland, glaszuiver doelpunt. Lampert niet uh, toegekend. Uh, nu heeft hij gezegd. Nou, misschien dat we toch maar eens serieus moeten gaan nadenken over camera's op uh, de doelijn. Hebben jullie er vertrouwen in... Maarten uh, Wijfels mag ik bij jou beginnen... dat het nu eindelijk gaat gebeuren? Um, ik denk dat ze ermee gaan beginnen... op uh, het niveau van uh, WK, EK... En wellicht de Champions League. En ik denk dat dat ook wel verstandig is, want als je het. Uh... Kijk, de vraag is altijd: wij hadden het er eigenlijk in, uh, tijdens het finale ook al over. Dat hoe, hoe ver ga je het doordrekken? Ga je ook in de binnenlanden van Afrika straks. Uh, uh, ja, kijken of je daar een camera kan installeren? Ik denk dat dat moeilijk wordt. En. Als je het beperkt tot, tot, tot twee, drie topcompetities... en daar eerst eens mee begint en kijkt hoe dat uitpakt... en het dan ook alleen bij doellijnbewaking houdt in eerste instantie... want als je het weer gaat uitbreiden, dan is de vraag ook weer... Uh, ga je dan elk buitenspelgeval... Uh, wil je dat beoordelen, wil je zoals in tennis uh, Hawkeye invoeren? Gewoon simpel beginnen op het hoogste niveau en dan kijken wat het, uh, wat het doet. Ja, we hebben een vraag binnengekregen van uh, Bas van der Meer... die zegt, uh, hoe kunnen technische hulpmiddelen het voetbal leuker of eerlijker maken? Een kamer op de doel, en dat snapt hij dan nog... maar daar moeten we het dan wel bij beperken. Niet bij buitenspel uh, uh, oh. gebruiken bijvoorbeeld. Ja, dat is de al oude discussie. Hoe ver ga je in het gebruik van die middelen? Uh, ja Bart, hoe kijk, hoe kijk jij dat nou even ja, ik, ik, ik ben maar een leek op voetbalgebied... maar ik zou het kunnen vergelijken met een fotofinish... Uh, tijdens, tijdens een... een, een, een uh, op de Champs-Élysées. Als daar geen fotofinish staat... en ze laat iemand anders winnen... Ja, dan is de wereld te klein. Het is voor mij vreemd... dat, dat, uh, dat er in ieder geval geen doellijnbewaking... zoals je dat zegt, dat lijkt me... denk ik heel reëel. Ik denk dat... Het gaat zoveel geld en zoveel, zo belangrijk is het dat dat niet gebeurt. Dat snap ik echt niet. Maar met de, eind, met de eindstreep dan weet je dat daarna de wedstrijd is afgelopen. Uh, gaat de vergelijking ook op als je het gaat doen bij tussensprints. Dan, uh, moet je de, dan moet je de wedstrijd stilleggen. Ja, maar bij tussensprints is het belang vaak uh, niet zo groot. Want dan gaat het om een, om een groene trui of het gaat om een premie. Dan is het belang niet zo groot. Ja, maar of, ja. of, uh, of je wereldkampio gaat worden wel of niet door een fout. Ja, dat lijkt me heel erg. Uh, ton. De camera's op de doellijn. Ja, wacht even. Ik denk niet dat je het eerst... Dat ben ik met Maarten voorkomen eens. Laten we eerst maar op de doellijn. Want als we al zover zijn... Dat is een hele omslag van Blatter ook. Hè. Die heeft ja. wel iets anders uh, uh, verteld hiervoor. Nou, laten we eerst dat maar doen. En dan kunnen we altijd verder kijken. En... Hij was echt verstandig. Ik stond helemaal perplex toen ik hem op de televisie hoorde. Hij zei ook, precies wat je aansluit bij Maarten... de kosten moeten beperkt worden natuurlijk. Want de binnenlanden van Afrika. En ook de snelheid. Je moet meteen weten dat het gebeurd is. Want als je het niet meteen weet... en tien of vijftien seconden later... zit je alweer in de problemen. Denk je dat dat mogelijk is, Maarten? Technisch dat gezien om het binnen 15 seconden te kunnen zien? Ja, denk het wel. Kijk, die goal bijvoorbeeld op het WK, want dat is natuurlijk nu het meest sprekende voorbeeld hè, van uh, Engeland. Dat, dat, dat glaszuiver scoorde tegen Duitsland, nou, dat is toch binnen twee seconden te zien. Mag ik een vraag stellen als leek? O hoe wordt het daarna? Uh, uh, uh, krijgt die scheidsrechter een, een signaal in zijn oortje of dit dan wel of niet goedgekeurd ja, want, is? Want, want als... Of komt er een scherm of gaat er een lamp branden of zo, Zoals nou, je... bij ijshockey of, of iets? Ja. Ik... Ik, het lijkt mij het meest handige als daar een vierde man naast de dugout zit... en die heeft het camerabeeld en die ziet gelijk doelpunt... en dan geeft dat meteen door aan de scheidsrechter via... in dit geval zou ik een oortje zeggen, dan, ja. dan, dan, dan, dan heb je dus meteen het voor, duidelijkheid. Het is voor het publiek natuurlijk ook belangrijk om gelijk het moment ja of nee te hebben. Juichen of niet juichen, lijkt mij. Ja, ja dat gaat blad er ook aan, dus dat was wel verstandig, ja. Goed, uh, dat zit er dus wel aan te komen. Moet het hier dan wel bij blijven? Of moet u, dan moeten we dan maar gelijk doorpakken, om maar zo te zeggen, Maarten? Nee, want dan... E eerst, Ton zegt terecht, dat is al zo'n revolutie, eerst dit. En, en dan kijken hoe het verder gaat. En, en dit is ook... Kijk, wel of geen goal is ook echt... Ja, dat kan beslissen over de wedstrijd. En wel of geen buitenspel misschien ook, maar daar zijn meer, meer momenten in een wedstrijd. En dit is zo duidelijk, wel of niet. Hebben jullie de indruk uh, dat het misschien ook het gevolg is van de enorme druk die je op een mist terechtgekomen? gekomen? Want er is natuurlijk na het WK de nodige kritiek uh, gekomen. En ook de, de toewijzing van, uh, met name Qatar heeft de nodige kritiek gekregen. Ik kan me ook voorstellen dat het een tactische manier is om uh, de boel een beetje te sussen. Ja, ik denk niet dat het de druk is. Ik denk dat het gewoon een tactische overweging van hem is om volgende keer weer herkozen te worden. Of iets dergelijks. Ja, je hoeft helemaal niet te gaan speculeren wat die man denkt. Want dat weten we niet en daar komen we ook nooit achter. Hmm. Het heeft dus eigenlijk uh, niet zozeer met de liefde voor de sport te maken... maar uh, tactische overwegingen om herkozen te worden. Die indruk heb ik wel. Hè? Maar dat is ook een speculatie natuurlijk. Ma Maarten? Ik denk het ook. Ja. Ja. Alleen ja, ik, ik zou het ook niet weten. Ik sluit nou volledig bij jou. Ja. <laughs> Zegt ja. de Leek. Zegt hij zeg zelf. Zegt Leek, we gaan het over voetbal hebben. Messi, beste voetballer van de wereld. Uh, is die gekozen? Um, boven uh, Iniesta en Xavi. Maarten, terecht? Uh, over 2010 niet. Ik, ik sluit me aan met wat, uh, bij wat Mark van Bommel daarover zei. Hij zegt, kijk, als je uh, intrinsiek de beste speler zou moeten kiezen... dan kun je de komende zes jaar op Messi stemmen. Maar hij zegt, het ging nu specifiek over het jaar 2010. En daar zijn spelers te noemen dan... die in verschillende competities het beter hebben gedaan dan, uh, dan Messi. Of, of in elk geval beslissender zijn geweest voor hun, uh, voor hun elftallen. Want Messi heeft met Argentinië... ja... Het WK is, is niet zijn toernooi geworden, is, is ook niet uh, Argentinië. Ja, hij speelde daar eigenlijk in een ploeg waar hij niks extra's kon brengen. En dat heeft Snyder bijvoorbeeld wel gedaan bij het Nederlands Elftal, aantoonbaar. Ja. Tom? Nou, ik weet, kijk, ik vroeg me af wat is beter en wat is best? Dat moet je eigenlijk definiëren. He, want als je echt de beste voetballer, ook over 2010, kan ik me voorstellen dat je Messi toch kiest. Gewoon als de beste voetballer. Jij had het over kampioenschappen en je, je doelstellingen die je gehaald hebt. Ja, goed, dan moeten ze dat omschrijven. Maar in het algemeen vind ik, Robert. We hebben ook met de sportverkiezing van uh, de sporten van het jaar altijd dat gezeik erover. Hij kiest nou gewoon. En ga, o, ga over tot de orde van de dag. Want anders kan je altijd wel blijven praten. En het is natuurlijk een grote publiciteitsstunt ook, die hele verkiezing. Daar verdienen ze ook geld mee. En anders moet je het gewoon in een achterkamertje, in de pijp... gewoon even aan iemand uitreiken, volkomen objectief. Hm, merci in de pijp. Dat, ja. uh, <laughs> Ik weet niet nee. hoe je dat wil nou, regelen. Maar, ja. maar het leuke is dat die keuzes <laughs> altijd niet op kennis gaan... of iets ergens, maar op sympathie en ja, antipathie. Emotie. En dat gebeurt altijd. Ja. Op basis waarvan zeg je dat? Nou, die, die, al die, al die verkiezingen. Als ik naar mezelf keek. En ik bijvoorbeeld iemand heel graag mag. Zal ik toch, als ik objectief die ander zou moeten kiezen. Die jongen die ik graag mag. Als het niet te ver uit ja. elkaar ligt natuurlijk. Ja. Het is volledig subjectief bedoel ja. je. Ja. ja. ja. Uh, José Mourinho, de beste trainer. Was er eigenlijk iemand anders uh, die daarvoor in aanmerking kwam uh, volgens jou Maarten? Nou ja. Um, wat ik wel knap vind is dat uh, Del Bosque... Uh, hij nam toch een, een, een elftal over bij Spanje... wat Europees kampioen was geworden. En dan moet je het toch maar doen om, om, om het maar zo te noemen... de A of de Tiger, dat je dat ook vasthoudt bij die spelers... richting een WK. En, mm. ja, de focus, dat die spelers hun focus blijven houden. Ja, in precies. Dat team. En, en nou ja, dat, dat is hem dus blijkbaar gelukt. Want ze zijn, uh, ze zijn uh, ook wereldkampioen geworden... En die combinatie vind ik toch wel, uh, wel uniek. Maar, maar Mourinho ja, mag het van mij ook worden, zeker. Ja. Ja, maar je zou ook nog Guardiola kunnen noemen. Je kan ook nog Van Gaal, denk ik eigenlijk. Hè? Wat je gepresteerd hebt, relatief ja. zien. En dan zou je hem zo kunnen nemen. Ook als je hem legt, dan, maar dan neem ik aan dat jij ook een soort van gevoel weer... wat je net hebt uitgelegd, nee. richting Van Gaal heeft. Nou. Want als je hem legt naast uh, Mourinho en El Bosque, denk ik. Ja, maar ik denk dat het materiaal van Van Gaal dus minder is dan van Mourinho. Ja. Ja. En dan moet je het op die manier zien. Ja. En het materiaal van Guardiola is misschien wel het allerbest. Dus... Ja, dat is zo. Dus ja, hoe... Nou, dan komen we weer op hetzelfde. Ja, wat, sub is de de, wat is ja. de definitie daarvan? He, geef ja. dat duidelijk. Maar als je een hele duidelijke definitie met alleen maar objectieve punten... dan hoef je het alleen maar in de computer te gooien en dan weet je het ook. Dan hebben we niet eens een verkiezing. Nou, ja. dat zou toch jammer zijn? Ja. Uh, uh, Bart Voskamp. Uh, wie moet er in het favoriete elftal van 2010 van jou? Als leek? Als leek. Hmm. Ja, nou ja, god, ben toch een beetje chauvinistisch Robert natuurlijk, hè. Maar die staat er volgens mij al tussen, toch? Ja. Sneijder. Dus die staat, die staat ja, en snijder En voor de rest, ja, volg ik het allemaal niet zo erg... dat ik kan zeggen wie erin moet zitten. Vul hem eens aan, Maarten. Um, ja, nou ja, een aantal Spanjaarden. Maar ook Diego Forlan was voor mij de speler van het WK. Als jij uh, een klein land als Uruguay... Uh, als je daar zo... Uh, hij was in alle opzichten gezichtsbepalend. Het was de aanvoerder. Uh, Luis Suarez zei altijd van hij is de man waar wij ons allemaal uh, aan optrekken. Uh, hij scoorde, uh, gaf assist, uh, was, was zowel aanvaller als middenvelder. Was overal aanwezig. En, en in, in zo'n elftal, dat, dat was voor mij de speler van het toernooi. Ton, wie mag er niet in ontbreken? Nou, Messi. Waarom noemen we Messi niet? He? Omdat uh, het zo vanzelfsprekend is dat hij erin zit, denk ik. Ja, nee, maar goed, die moet je als eerste noemen, lijkt me eigenlijk. En het middenveld van Spanje. En ja. ik weet niet wie er allemaal in de voorhoede staan. Daar moet Maarten da even helpen. Messi. David Villa. Villa natuurlijk, wordt genoemd. Die, uh, Messi. Maar bijvoorbeeld ook uh, bij de Duitsers. Um, uh, Schweinsteiger mag er van mij ook in. Ja. Het stekende middenveld. Euziel Euziel ook. Dat we dat nu bij, bij Real Madrid ook zien. En... Um, ja, achterin ja Maicon van Brazilië is ook, als je het hebt over opkomende backs... wat toch het wapen is geworden in het voetbal, ja, die moet er ook in. En Filip ja, Laam vind ik ook een van de, van de, van de beste spelers van de wereld. Hij heeft eh, 88 wedstrijden op een rij gespeeld voor zijn club en zijn land. Dat dus betekent in deze, deze voetbalrij waar heel veel wedstrijden zijn, worden gespeeld... veel druk is, hij, hij is er altijd. En Van Gaal is ook iemand die, uh, die hem ook specifiek noemt. Als van, kijk, wordt altijd, als je het over, hebt over wereldtoppers, wordt er gewezen naar hè, de aanvallers. Maar hij zegt, dit is een speler, stabiel karakter, uh, altijd aanwezig, nooit geblesseerd, uh, aanvoerder, uh, ook, ook een voorbeeldfunctie. Ja, hij zegt dat is voor mij ook een wereldtopper. En daar kan ik wel aan meegaan in geval. Laten we maar naar Duitsers kijken. Want die waren de revelatie van het wereldkampioenschap natuurlijk. En ik verwacht in de toekomst Duitsland helemaal in de top weer. ja, het EK 2012 is... Spanje, Nederland en, en zeker ook Duitsland als uh, kans hebben. Jij hebt een, uh, een week opgetrokken met uh, Van Gaal en zijn uh, konuiten in, waar was het, in Doha? In, ja, in Qatar. Doha. In, in Qatar. Um, wat voor indruk heb je van Van Gaal? Uh, laat ik het anders vragen. Denk je dat hij nog lang doorgaat? Want uh, Truus had gezegd, ja, dit is wel ja. genoeg zo. Nou ja, het, het, uh, het uh, typerende was wel dat uh, Truus zei dat, zijn vrouw zei dat op een avond uh, op televisie. En precies op die avond gaf Van Gaal een training daar in Doha... waarin hij uh, met, met, met uh, waterbidons aan het schuiven was... Uh, om zijn spelers een, een tactisch uh, plaatje uit te leggen. En dat deed hij. Hij zat op zijn knieën in het gras. En daar zat dan een, een man van eigenlijk 59, bijna 60... die het eigenlijk niet meer hoefde te doen. Maar hij, hij de energie spatte er vanaf. En, en dat was ook het beeld van die, van die hele week. En als je spelers als Robben uh, daarover hoort dan... Uh, die, die hebben daar echt wel... wel ja, waardering. En die zijn ook best verbaasd dat, dat, dat iemand nog zo dat heilige vuur heeft om ja. het over te brengen. En in die zin denk ik, ik kan me niet voorstellen dat hij in 2012 stopt. Aan de andere kant, ik merkte wel toen het er sprake kwam van god je vrouw zou het liefst hebben dat je stopt. Dat hij zei van ja, ze zegt dat al een paar jaar en ze heeft natuurlijk volkomen gelijk. Dus ik moet daar wel een keer... Nou, dat signaal moet ik wel eens naar luisteren. Ja, dus, ja, ja. Ja, ja. Uh, houd even vast, we komen zo bij je terug. We gaan even naar het EK Short Track, Halve finale, uh, ploegen achtervolging bij de mannen. Met Nederland, Sebastian. En die gaan de finale halen. Maar vechten een verbeter gevecht uit met Frankrijk om de eerste positie. En dan gaan de Fransen onderuit. Daar het ingaan van de laatste rondes. zo'n beetje. En dan gaat de winst dus naar Nederland. Het was inderdaad de laatste ronde die we ingingen. En zo komt uh, namens Nederland Shinky Knecht als eerste over de streep. Nederland dus als winnaar van de halve finale. Door naar de finale die morgen wordt verreden. Shinky Knecht, Niels Kerstelt, Daan Brewsma en Freek van der Waart. Het was een mooi duel met Frankrijk en Duitsland. De Duitsers haakten op een gegeven moment af. En toen was het wel duidelijk dat Nederland dus naar de finale ging. Want de beste twee landen gaan door. En nadat het Frankrijk dus viel bij het ingaan van de laatste ronde... was het helemaal kat in het bakkie. Aan het einde van deze tweede dag van het Europese kampioenschap... waarin Sinki Knecht dus een finale plaats behaalde... maar vierde werd op die 500 meter. De vrouwen en de mannen dus door zijn naar de finale bij die aflossing. Die finale is morgen. Maar de individuele prestaties op Sinki Knecht na... Toch een beetje tegenvielen. Anita van Doren ging eruit in de heat van de 500 meter na een valpartij. Jorien Ter Mors strandde in de kwartfinales, kreeg daar namelijk een penalty. Dat is eigenlijk gewoon een disqualificatie vanwege het hinderen van de Tsjechische Novotna. Niels Kerstold ging eruit in de kwartfinales. Ook hij gewoon op waarde geklopt. En Freek van der Wart kreeg ook een penalty. Ook hij vanwege het hinderen. En zo moest Sienkie Knecht de eer hoog houden. En dat deed hij wel met die finale plaats. Maar een medaille zat er dus niet in. Hij staat tweede na twee dagen in het klassement van het Europees kampioenschap. Maar de achterstand op Thibaut Fauconnet uit Frankrijk is groot. Want Fauconnet won gisteren de 1500 meter. Won vandaag de 500 meter. En is de grote favoriet om morgen op de 3000 meter en de 1000 meter de Europese titel binnen te gaan halen. The same road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 the time, good old time. Len Clark en uh, Good Days. Sport, Frans Verhoeven heeft de Dakar Rally met een overwinning afgesloten. De Nederlandse motorcoureur schreef de slotetappe naar Buenos Aires op zijn naam. De Spanjaard Marc Coma verzekerde zich van de eindzege in de Dakar Rally. Ze leidende positie kwam in de slotrits niet meer in gevaar. Atleet Patrick van Luijk heeft bij wedstrijden in Zoetermeer... voldaan aan de limiet voor de Europese indoorkampioenschappen. begin maart in Parijs. In de door hem gewonnen finale benaderde hij met een tijd van 6,66 seconden. Zijn persoonlijk record uit februari 2009. En De Oostenrijkse skier Klaus Krul heeft de afdaling, van, uh, de afdaling voor de Wereldbeker in het Zwitserse Wengen gewonnen. Hij was sneller beneden dan de Zwitserse favoriet Kusch. landgenoot Janka eindigde op de derde plaats. De Duitse Kepler kwam zwaar ten val. Hij was bij bewustzijn en aanspreekbaar voordat hij per helikopter naar het medisch centrum werd vervoerd. De Oostenrijkse Michael Walghover bleef eerste in het klassement van de afdaling. Goed, dat was Sportkort, terug naar het uh, Sportforum met uh, Bart Voskamp, Maarten Wijvels, van het Algemene wat en uh, Tom Boot. Uh, Bart. Uh, uh, uh moet Vergaald, om dat nog even af te ronden... moet Vergaald stoppen binnenkort? Of mag hij nog wel even doorgaan? Nee, ik hoor dat die, die man zo gedreven is dat ik het niet gun... dat hij bij zijn vrouw thuis gaat zitten. Dus laat hem maar lekker doorgaan. Oh, je gunt het hem niet? Misschien nee. wil hij het wel. Ik gun het hem wel, maar ik gun het niet dat hij thuis <laughs> bij zijn vrouw gaat zitten. Als je nog zo gedreven is, hij oh, moet zijn okay. energie nog kwijt, oh, denk oh, ik. Oh, zo. Ton, moet hij stoppen? Nee, Natuurlijk hoeft hij niet te stoppen, want die man is nog zo goed. Ik hoor het ook aan het verhaal van Maarten, maar ik ken hem ook een beetje. En... Ik denk dat hij alleen nog maar groeit, omdat hij heel erg leergierig is. En het is een groot persoonlijkheid. Dus als hij stopt, zal het zijn, zijn overwegingen zijn. Dat kan om het gezin zijn, dat kan bondscoach zijn... dat kan algemeen directeur bij Ajax of iets dergelijks zijn. Maar hij maakt gewoon zijn plan. Maar hij kan nog jarenlang uh, natuurlijk coachen. Uh, Na het de Bart, uh, rechtop zitten... Geef het helemaal, want we gaan over jouw sport praten. De Tour Down Under, het nieuwe wielerseizoen. Uh, 18 uh, uh, pro-teams die nemen deel aan uh, Australische rittenkoers. Nederlandse teams ook, Rabobank en vakans uh, Soleil. Uh, de UCI World Tour... Uh, hoe moeten we dat inschatten? Leg het eens even uit. Nou, volgens mij is dat uh, al, al jaren hetzelfde. Je hebt natuurlijk een aantal uh, toploegen, dat zijn er 18. Die hebben heel veel geïnvesteerd om bij, uh, bij die absolute top te mogen horen. Dus die, uh, die hebben geld geïnvesteerd, waardoor ze goede renners hebben aan kunnen trekken. Die hebben een heel mooi, uh, hele mooie agenda gemaakt. En daar moet gepresteerd worden, daar moeten punten gehaald worden. Dus ook uh, Vakantselij heeft flink geïnvesteerd in uh, buitenlanders om toch die punten te halen. Dus uh, ja, daar gaan we in, uh, in Australië straks weer uh, lekker naar kijken. Wat vind je ervan? Een uh, Tour? Van die hele toer. Ja. ja, nou ja, ik. ik om het, is het wel... wereldwijd het is wel heel groot. Ja, het is wereldwijd. Maar goed, we willen natuurlijk een, een wereldwijde sport hebben. En niet zoals het vroeger was alleen in Europa, tussen Nederland, België, Frankrijk en Spanje. We willen Amerikanen erbij we hebben, natuurlijk, met Lens Armstrong gehad. Australië is doen leuk mee. En we willen andere continenten er ook bij trekken. Om het toch uh, interessant en uh, leuk te maken voor de hele wereld. Maarten? Ja. En is. is um, uh, ja, wat wil ik ervan zeggen? Is dit. Um... Wordt, geeft het een revolutie, denk jij, in de vielrennen? Uh... Het zal niet meevallen. Dat gaat niet van de een op de andere dag. Dat is natuurlijk een vrij uh, traditionele sport... waar ja. heel wat jaren overheen gaan... om dat echt een wereldwijde mooie sport van te maken. Maar het heeft wel alles in zich om het, uh, om het wereldwijd ook uh, te beoefenen. Je kunt overal fietsen. Alleen het, het is wel een traditie die natuurlijk in, uh, in Europa groot is geworden. Dat zal toch ook wel enkele jaren duren... om dat over de hele wereld zover te krijgen. Oh, om bijvoorbeeld Top. China, ja. Nou, dat dacht ik ook aan. Dat ja, is, ja dat maar is... Er, is, er is een ronde van China. Daar, daar worden ook wedstrijden gereden. Alleen dat een beetje bij Europa te betrekken... dat is gewoon heel moeilijk. Het niveau in Europa ligt zoveel als bijvoorbeeld als een land als China of Japan. Dat, die zullen ook toch veel in Europa moeten gaan fietsen... om datzelfde niveau aan te kunnen. Of dat hele circus zal ook wat meer naar Japan als China moeten. Maar daar zitten Europeanen niet altijd op te wachten. Tom. Nee, maar die World Tour, ik bedoel, als je visie hebt natuurlijk... als baas van de UCI, zal ik dat maar zeggen... dan, China is de markt natuurlijk. En dat moet dan van jou uitgaan, want die Chinezen zeggen niet... wij willen graag wielrennen. Nou, dat is eigenlijk de bedoeling van die hele World Tour... Wat Hiervoor de pro-tour was natuurlijk. Hè. Ja, ik denk niet dat er zo op dat gebied zoveel verandert. Nee. Nee, het, het plan ligt er natuurlijk al heel lang. Alleen ze zullen flink moeten blijven knokken... om toch uh, die continenten allemaal te bezoeken. Er, er wordt al gefietst, er worden al wedstrijden gehouden. Alleen je, je, je moet het zien te integreren. Dat niveau van de Chinezen en Japanners en, en, en, of Afrikanen of waar dan ook... dat niveau zal dusdanig hoog moeten worden... zodat ze ook in de Tour de France kunnen presteren. En dan wordt het daar ook populair. Net als uh, Armstrong met Amerika heeft gedaan. En bijvoorbeeld in het verleden ook Redi, uh, met Australië. De, Australië is momenteel echt een goed wielerland geworden. Maar ja, dat is ook nog niet zo lang natuurlijk. Wat moeten we verwachten van dit seizoen? Uh, wat moeten we verwachten? Ik hoop natuurlijk Nederlandse successen. We hebben natuurlijk uh, met Geestik hebben we er al, al een klein beetje van meegemaakt. We konden weer op het puntje van onze stoel zitten om te kijken hoe Geestlik het deed. En ik hoop dat daaronder ook een aantal renners zitten. Als, als, uh, als bijvoorbeeld Kruiswijk, uh, die, die in de ronde van Italië goed hebben gereden. En, en, en Mollema. Dat die een beetje de aansluiting vinden. Lars Boom straks, de klassiekers. Die deed vorig jaar op het tweede plan al goed mee. Soms van voren. En ik hoop dat die nou gewoon echt daartussen zitten. Dus Johnny Hoogland? Een, ja, als Johnny Hogeland. ja, er zijn er een heleboel. Het hele vakantielei hoop ik natuurlijk ook dat hij uh, zeker ook met de Nederlanders... Blijf ben en blijft chauvinistisch mee gaat doen op het hoogste niveau. Um, um, vakantielei heeft zich gepresenteerd uh, van de week. 28 renners, 9 komen uit Nederland en uh, liefst 7 uit Italië. Luister even mee naar de ploegleider Hilaire van der Schuren. Ik denk dat we uh, echt een goede basis hebben, zeker in de breedte. Dat we zeer goede renners hebben, omdat we op alle fronten kunnen presteren. En dat is wel belangrijk. Ja, op alle fronten presteren. Uh, is dat een beetje de postfilosofie? Uh, kunnen we dat zo zeggen? Of is dat uh, juist niet de postfilosofie? Nou, dit zijn al in mijn woorden, hoor. Uh, wij, wij hopen dat Rabobank het goed zal doen. En ook voor kanselij, Zelfs met de buitenlanders. Want als En ook bij Rabo met de buitenlanders. Want als ze een oranje shirtje wint... dan heb je al een prettig gevoel. Hm. Hè, als het nog een Nederlander is... is het helemaal meegenomen. W Hè, maar... Ja. Uh, Van kanselij komt toch nog wel een beetje in de problemen. Want ik verwacht bijvoorbeeld Mosquea. Ik zie niet hoe die onderuit een schorsing komt. En dat is een hele belangrijke renner bij hem. En wat gaat Rico doen? He? Dat is een maffiguur. En je moet altijd op hem afwachten. Ja, Maarten, wat was ze? warm zeven Italianen eigenlijk? Is dat, uh, uh, ik, ik denk dat, uh, dat bij vakantieverleid als, als, als, als sponsor en uh, als bedrijf uh, daar belangen heeft zitten. Misschien ook wel redelijk wat vakantiehuisjes daar heeft staan. Mm -hmm. en dat het, ja. uh, uh, op dat gebied natuurlijk. En Italië is buiten dat ook een fietsland. Ja. Uh, met alle Italianen heb je natuurlijk ook recht op allerlei wedstrijden. En kom je daar wat sneller binnen. Mm. En Rico heeft misschien ook met zijn stempel wel gehad om weer wat renners mee te nemen. Dan krijg je toch gauw een beetje een, een klikje binnen zo'n ploeg. Wat wel weer is, gevaarlijk is. Is, is, is die Rico nou... Om man, publicitair gezien, wil, wil je die nou in je ploeg hebben? Nou, ik zou hem niet in de ploeg willen hebben. Maar aan de andere kant, uh, vakantieslijf natuurlijk ook moeten kijken van wat is er vrij en wat kunnen we betalen? Ik bedoel, Rico is natuurlijk misschien, hè, volgend jaar wint hij misschien 7, uh, 8 mooie koersen, wint hij twee etappes in de Tour, ja, dan zeggen we allemaal het is, het is, het is tactisch die als geweest. Maar gevoelsmatig. Ja, ik heb eens wat interviews van hem gezien. Ik heb eens wat rondgehoord, maar ik vind het niet... komt me niet echt sympathiek over. Uh, die, die afweging om uh, zoveel Italianen te nemen... omdat ze misschien vakantiehuisjes in Italië hebben. Ton, ik verwacht dat jij dit... <lacht> ik denk, je ontploft uh, als dat de reden zou zijn. Nou, uh, kijk, ik denk dat de belangrijkste reden is... de markt is heel erg krap. En ze moeten toch iemand vinden. En alles is al weg, dus... Het doel heilig, de middel. Dan kopen ze mensen. Maar die vakantie. Die, die huisjes, dat is toch niet zo gek. Want Vakanslei, die uh, sponsert daar. En Tuurlijk, die afweging, het... die snap ik nog wel. Maar ik, het, het gaat tegen mijn sporthart in dat je, dat je die afweging maakt. Of nou het... ja, we moeten Rico bijvoorbeeld. Die is, dat is ook een renner. Die uh, zijn straf heeft gehad. Laat het nu maar zien. En jij noemde etappetjes in de Tour de France. Hij wordt als, uh, laten we zeggen, als kans hebben gezien voor de Giro d'Italia. Ja, nou ja, het kan. Ik bedoel, die jongen heeft het in zich. En, en, en sportief gezien heeft het een en ander laten zien. En hij heeft natuurlijk wel een, een smetje achter zijn naam. Maar goed, wie heeft dat niet in de wielersport? En daar, daar stapt men ook overeen. En daar, daar wordt ook voor uh, gejuicht. Dus wat dat betreft verdient hij die kans ook wel. En ik hoop ook dat hij het goed doet. Hij is het alleen al, al voor de ploeg. Uh, opmerkelijk ook deze week. Italiaanse wielrenner Danilo Di Luca. Uh, terug naar een dopingschorsing. Terug in het peloton bij Katusha. Een Russische ploeg. En dan fietst hij gratis mee. Ja, dat is denk ik wel relatief dat gratis mee fietsen. Dat is, het is meer denk ik om aan te geven dat hij gewoon heel graag wil. Het niet voor het geld doet, maar, maar puur sportief gezien. En uh, uh, zijn imago daar, daar ook weer een beetje opkrikt natuurlijk. Maar ze hebben geloof ik wel een, mooi te, een premiestelsel samengesteld. Uh, samen met Smiel. Dus ik denk als hij mooie koersen wint. Wat hij uh, waarschijnlijk ook wel gaat doen. Dan zal hij denk ik niet voor, uh, voor een appel en een rond rondfietsen. Is dit ooit eerder gebeurd? Dat iemand zegt ik wil zo graag terug, ik doe het wel van niks? Jawel. Ja, wie, wie dan? Nou, dat weet ik niet, maar er wordt ook wel eens geld meegenomen naar ploegen om te mogen fietsen. Dus uh, kijk, soms kan ik me ook wel voorstellen dat je investeert om later te kunnen oogsten. Dan gebeurt het wel eens dat je in het begin voor heel weinig uh, rond of voor niks ja. om te laten zien en uitgaand van je, van je eigen kunnen, dat je daarna wel je geld gaat verdienen. Dus het heeft ook wel wat, denk ik. Van ik ga voor niks fietsen, ik doe het voor de sport, ik ga presteren en straks sta ik er weer. Heb jij het wel eens Geluk, gedaan? Nee. Oh. Geluk, gelukkig gelukkig niet. Je had het niet maar, nodig, was je? Ik, nou, ja, dat klinkt hoog, maar nee, ik had het niet nodig. Uh, ik ja... Ik snap sommige wensen wel. Ik zou het zelf niet doen. Maar die look speelt ook tegen, of uh, rijdt ook tegen voor premies, zal ik maar zeggen. En dat wordt weer verboden door de UCI, want je moet tenminste het minimumloon hebben. Dus hij heeft nog steeds geen toestemming. Bovendien moet hij nog 173.000 euro betalen vanwege de dopinggevallen. Ja, dus dat moet opgelost worden. Volgens mij het, het minimumloon daar dat zal niet zo zwaar zijn. Ik geloof dat het, het iets is. Geloof. Toen was het iets van 23.000 euro. Dus uh, dat, ja. uh, dat salaris zal wel overgemaakt worden. En, uh, per wat? Per jaar. Mm -hmm. nee, okay. We hebben oh. het over wielrennen. Ja. Okay. <laughs> <laughs> uh, de Vuelta is terug in het Baskeland. Uh, en dat uh, uitgerekend een, een dag nadat de eten uh, het geweld heeft afgezworen. Uh, na 33 jaar terug, op 20 augustus, begint de Vuelta in Benidorm. Verslaggever Giel Lippens. We krijgen ongelooflijk veel uh, zware etappes. Uh, tien bergetappes. We krijgen uh, flink wat aankomsten berg op. En uh, ja, dat, wat dat betreft is het echt uh, heel erg zwaar. Het zijn zes aankomsten berg op. En de allermooiste, die heb ik meteen onderstreept. Dat is de aankomst op de Angliru. En dat is toch wel de, ja, de meest mythische kool daar in uh, Spanje. Het is een uh, ongelooflijke steile wand waar de renners tegenop moeten rijden. Zo'n beetje midden in de Vuelta. En dat, is, dat wordt echt een uh, hoogtepunt. Ja, Bart, heb jij wel eens tegen die uh, Anguilla nee, 20 tw of beteken. 22 procent geloof ik? Ja, geluk, gelukkig niet. Hè. Daar waren de fietsen toen nog niet voor gemaakt de versnellingen, denk ik. Nee, ik heb er nooit op gereden, maar uh, in Spanje daar, zeker daar in Baskeland hebben ze en in de Pyreneeën, hebben ze zoveel steile bergen. Dat uh, ik heb zoiets ongetwijfeld gedaan, maar die ben ik nooit te mogen rijden. Nee, maar je hebt wel in die kontrijen uh, ooit uh, gereden? Ja, ja, ja, zeker. Ik, ik heb uh, gewoon vijf keer de Ronde van Spanje gereden. En Baskeland is natuurlijk de bakermat van het, uh, van het wielrennen. Dus daar, daar, daar ben ik veel geweest. Is het goed dat het uh, wielrennen weer terugkomt daar? Tuurlijk, ba ja, het Baskeland is denk ik de bakermat van het Spaanse wielrennen. Dus daar hoort het ook thuis. Het publiek is daar zo uh, op positieve manier zo fanatiek. Het is gewoon echt geweldig om daar doorheen te rijden. Wat heeft jullie voorkeur eigenlijk, Maarten? Kijk even naar jou. Als je naar het wielrennen... Heb je de indruk dat de Vuelta langzaam in populariteit wint... ten opzichte van de Tour? Nou ja, ik beoordeel dat maar meer als, uh, als televisiekijker... En... Als ik op vakantie ben in de zomer, in juli of zo... Dan, dan, dan ga ik toch even zitten voor de Tour. En dat zou ik voor de Vuelta absoluut niet doen. Als ik op vakantie was. Tom? Nou, ik denk dat ze... De, ja, ik ben het ermee eens. De Tour blijft de Tour. Het ja. blijft de allergrootste. Maar de Vuelta krijgt wel steeds meer aanzien. Wat ik wel vreemd... Ik heb het plaatje gezien van de Vuelta. En het zijn geen doorgaande etappes. Je ziet steeds... Uh, verplaatsingen. Verplaatsingen. En nogal grote verplaatsingen. Ja, en ik weet niet of dat prettig is. En ik kijk even naar Bart. Nou, dat is absoluut niet prettig, maar het heeft natuurlijk ook wel met het uh, financieel wel te maken. De, het gaat natuurlijk waar een start- en finishplaats uh, komt. Dat heeft te maken met een organisatie, maar dat heeft ook, daar, wordt, daar moet ook voor betaald worden. Dus als in een streek uh, veel interesse is in het wielrennen, dan zal er ook betaald worden. En dan zal een organisatie daar ook, ja, helaas kan niet anders, daar ook natuurlijk meer verblijven. Maar dus, ik moet zeggen, voor mij is de Ronde van Spanje mooier als de Tour. Degene die het... Uh, toch wel? Ja, zeker. Niet qua publiciteit, Waarom? maar qua beleving. De ja. beleving van, van Spanjaarden in een in ronde van Spanje, dat, uh, dat, is, dat is zo mooi. En wat voor zin kan je een voorbeeld geven? Uh, hoe, je ontvang, hoe je ontvangen wordt. Als je, als je van een fiets afkomt, of uh, in een hotel komt, of, uh, of ergens komt. En dat, dat, dat wielrennen, dat is daar, uh, denk ik, wat het, wat het voetbal hier is. Misschien nog wel een, een overtreffende trap. En in Frankrijk vond ik het niet altijd even netjes georganiseerd. Je, je, je zegt nu heel veel door niks te zeggen. Ja, hoe, hoe moet ik... Specific, ja specificeer het eens. Ja, je, je wordt als, als sportman in Spanje wordt je in de watten gelegd. En dat is, als sporter als is dat heel prettig. en Zeker in een grote ronde waar je moe bent en verzwakt en uh, ziek, zwak en misselijk heb je daar echt een, een, een thuisgevoel. En een Ronde van Frankrijk... misschien heeft het ook te maken met de, de, de vele publiciteit... die je in Frankrijk moet maken en in Spanje wat minder... dat je daar gewoon echt lekker, lekker kunt fietsen. Ja, bij goed ontvangen worden kan ik me iets bij voorstellen. Maar bij minder goed of slecht ontvangen worden... kan ik me heel, nou, wat ja, minder voorstellen. Geef een uh, eens een voorbeeld. Ik Frankrijk was meegemaakt... dat als je bijvoorbeeld in een hotel komt... je trekt de, trekt de wc door dat het in de wasbak naar boven komt. <lacht> om even aan te geven dat de hotels daar bijvoorbeeld... gewoon veel minder zijn. <lacht> ja, ja. ja. Ja, daar zit je als topsporter niet echt op te daar wachten. zit je er niet echt op te wachten, denk ik. Daar kan ik me iets bij voorstellen, ja. Uh, Tot slot, heel kort, uh, voordat we ook nog even naar Willy Boezen gaan... als uh, zijnde de uh, nieuwe trainer van uh, VVV, uh, Willy Boezen. Uh, ik herhaal de naam nog even. Uh, nog even over uh, Lance Armstrong, afscheid Tour, uh, tour Down Under. Wat voor, wordt dat een wielerfeest? Wat verwachten jullie, Tom? Het afscheid van, uh, ja. van Lens. Wordt het nou, een feest? Of wordt het, uh... Ik denk dat het. Uh, ik zag heel erg tegen hem op, maar het wordt zo langzamerhand een anticlimax. Ook vanwege dat hele dopingverhaal. En ook vanwege je, dat steeds mindere prestaties uh, uh, die hij op de fiets laat zien. Ja, ik, uh, ik kijk niet naar uh, Lens Armstrong uit. Wat? Eh. Uh, dat ja, is een beetje tweeledig. Aan de ene kant uh, vind ik hem als, als, als sportman vind ik hem echt, echt super geweldig. Hè. Je moet het allemaal maar doen wat hij doet. En of je daar je vraagtekens bij hebt, ja, dat kan iedereen voor zichzelf invullen. Maar wat hij heeft gepresteerd en elke keer weer terugkomen, dat vind ik knap. Alleen wat, wat Ton ook zegt, van, had ik misschien dat afscheid toch anders gedaan? En niet uh, uh, um, als je al wat minder bent, dan denk ik ja. dat je moet stoppen als je op je hoogtepunt staat. En, je, en dan gewoon zeggen, kijk, het is klaar, ik stop ermee, afgelopen. En, ja, nu is dat min of meer al te lang aangekondigd dat hij gaat ja, stoppen. Hij is, gewoon, oh, hij is ook te lang doorgegaan eigenlijk. Hij ja, had ja, de eerder moeten stoppen. Ja. Ja. Goed, dan gaan we naar uh, uh, Maarten toe. Uh, wat betreft het voetballen. Ik zei Wil Boezen maakt het seizoen af als interim hoofdtrainer van VVV. De clubleiding heeft de assistenttrainer naar voren geschoven. als opvolger van de ontslagen Jan van Dijk. Op zich verandert er niks. Want uh, we handelen in dezelfde uh, manieren van doen. En dezelfde manier van communiceren. Uh, daarbij heb ik ook uh, veel van Jan geleerd. Uh, ik ben hem ook dankbaar voor de 2,5 jaar dat ik hem gewerkt heb, dat hij mij uh, heeft gezien als tweede hoofdtrainer. Uh, ik had bij hem heel veel verantwoordelijkheden. En uh, voor mij is ook eigenlijk de stap naar uh, deze job is ook, uh, klein. Ik kan me voorstellen, als je als assistent alleen maar de pionnen neerzet... dat dat een, een hele move is. Ja, kan hij de klus uh, aan, uh, Maarten, denk je? Nou ja, ik wilde eerst even zeggen... als je dit interview hoort, dan zegt hij eigenlijk... Uh, ja. Ik doe hetzelfde als Jan van Dijk. Ik heb meegelopen. We denken hetzelfde. Ik neem het nu over. De stap is klein. Dus eigenlijk verandert er niks. Nou ja, dan, dan hadden ze Jan van Dijk ook niet hoeven wegsturen. Alleen waar, waar ik wel benieuwd naar ben, is op de achtergrond gaat Goos ook ja. een rol spelen. En dat is natuurlijk een man die, ja, die wel bewezen heeft. Hij is tussentijds. Heeft hij um, Huub Stevens opgevolgd bij PSV. Toen PSV in een hele. Ja, vervelende periode zat, veel onrust in de club... Uh, mensen die niet nie met elkaar overweg konden. En hij heeft daar door heel duidelijk te zeggen... we doen het zus en zus en zo... heeft hij toch voor gezorgd dat dat elftal kampioen werd. En ik denk dat Vergoossen de belangrijkste man is. Tom... Nou, het wordt nu een twee-eenheid. Dus het is. Kijk, zoals ik hem net hoorde, denk je, waarom hebben ze gewisseld? Maar het is nu een twee-eenheid geworden: boesen en vergozen. En dat is wel geheel anders. En dan hebben ze het nog vrij makkelijk. Ik bedoel, degraderen doen ze waarschijnlijk niet. Dat doet Willem II wel. Hè? Dus ze hoeven zich alleen maar voor te bereiden op de nacompetitie, waar ze waarschijnlijk wel in komen. Wat heb jij daar mening over? Uh, nou, eerlijk gezegd niet. Ik, ik, ik heb dat zo weinig gevolgd dat alles wat ik roep al uh, moze over zal komen. Dan, dan, dan, dan ga ik gauw naar, uh, uh, terug naar Maarten. Denk je dat het een ommezwaai teweeg brengt? Nee, geen ommezwaai, want ze hebben geen andere spelers. En op dat niveau onderin denk ik niet dat, dat <coughs> zo'n nieuwe treinstaf ineens uh, 10% meer uit spelers haalt. Dus dat denk ik niet. Nee. Goed, nou ja, we, zullen het, uh, we zullen het af moeten wachten. We hebben nog een, uh, een mail binnengekregen die ik uh, in uh, de, de, deze tijd dat we uh, Assange zelf bij de NWS mogen interviewen, toch wel even aan je voor willen leggen, uh, Maarten. Uh, is er een verwachting dat er binnen de sportjournalistiek ook een Wikileaks voor de sport komt? Ja, ik vind het wel een originele vraag, moet ik ja, eerlijk zeggen. Een, een hele originele vraag. Nou, ik heb even. Um, Even daar niet zo snel een antwoord op. Zou het, het zou... zou het zinvol zijn als er zoiets zou ontstaan? Nou ja, kijk, de, als je te weten zou kunnen komen... hoe de FIFA eh, met Qatar bijvoorbeeld onderhandelingen heeft gedaan... Nou dat zou een eh, nou leuke informatie zijn. Tom zou jij het willen? Uh, ik, kijk, je, ik bedenk nu dat je... het, het zal ook een hoop, uh, laten we zeggen, veranderingen teweeg brengen. Hè, want zo'n zou er zo, ja. zo weggaan en dergelijke... En vooral in de Nederlandse sport zou ik het heel erg interessant vinden. Want ik heb mijn grote vraagtekens op he over heel wat bestuursleden. Maar wil ik eigenlijk het e-mailverkeer tussen Bart Voorskamp en de KWU wel uh, lezen? Nee, dat niet. Maar uh, kijk, het gaat, het gaat eigenlijk om de grote lijnen. Hè? Heeft men goed bestuurd of niet? Hè? Ah, en, ah. Nou, dat vind ik wel heel erg belangrijk. Denk jij dat er veel boven tafel komt als dat er zou komen, Bart? Nee, ik, ik, ben, ik ben wel voor openheid. Op, openheid en eerlijkheid duurt toch het langste. ben ik maar van mening. Ja, goed. Dan mag ik het hierbij laten. Dank jullie Moet wel. Kun we toch nog zeggen wie kampioen wordt? Of? Wat? Van Nederland? Ja? Nee. Is dat, nee. Nee, als het snel kan, zeg maar. 1, 2, 3 dan, nu? Uh, FC Twente. Bart? Ja, uh, ook maar Twente. Ja, ik denk Ajax. Oké, okay, goed. Dank jullie wel. Tom Boot, Maarten Wijfels en uh, Bart Vorskamp. Het slot van deze uitzending geven we um, naar Duitsland. Wolfsburg, Bayern München, 1-1. Puntenverlies dus. Stuttgart, Mainz. Over Robben uh, deed wel mee. Viel in. Stuttgart, Mainz, 1-0. Bremen, Hoffenheim, 2-1. Nürnberg, Borussia, München, Gladbach, 0-1. St. Pauli, Freiburg, 2-2. Straks om half zeven. Schalke 0-4 tegen HSV. Dortmund heeft er 46 punten nu. Won gisteren al met 3-1 van Bayern Leverkusen. Mainz heeft er 33, Leverkusen 33, Hannover 31... en Bayern München staat op 30. Het verschil met Borussia Dortmund is dus 16 punten. Toch positief blijven denken. Denk dan maar, want uh, voor plek 2 doe je dan ook nog mee... en dan kan je ook nog meedoen aan de Champions League. In Engelands Manchester City, Wolverhampton, Wanderers 4-3... Chelsea tegen Blackburn Rovers 2-0. Stoke City tegen Bolton Wanderers 2-0. West Bromwich Albion Blackpool 3-2. En Wingen Athletic tegen Fulham 1-1. Om half zeven West Ham United Arsenal. City eerste met 45 uit 23. United tweede 44 uit 20. En Arsenal derde met 40 uit 21. Vanavond veel meer in NOS Langs de Lijn op deze zender. Vanaf 7 uur. Graag tot dan. Dan zit hier Ronald Boots. Goedenavond. Okay het is zondagmiddag, kwart over twaalf. De club waar je hebt gewerkt, dat is kennelijk bepalender voor je, je imago dan wat je zelf bent. De pers van Radio 1 stroomt vol. In één minuut, is een uh, Dit is het televisieleven. <laughs> nou, Gover van Brakel zit eerste rang en ontvangt spraakmakende gasten. Als je dat zo hoort, lokken, lekker eten, lekker drinken. Hoe gaat een topsporter daarmee om? Uit de wereld van sport en media, van toen en nu. We zijn bijna veertig jaar verder, die carrière kan altijd. Alles nog. Luister morgenmiddag van kwart over twaalf tot twee. Ja, als je het leuk hebt, gaat de tijd snel.